Op het Agriëplein werd gisteravond voor het eerst in ruim een jaar weer gedemonstreerd door aanhangers van de islamitische oud-president Morsi. China heeft gisteravond voor het eerst een maanraket gelanceerd met een robotverkenner aan boord. De robot moet op de maan gaan zoeken naar mineralen en metalen die op aarde schaars zijn. China hoopt ze te kunnen winnen. President Xi ziet de missie naar de maan als een enorme stap vooruit voor de Chinese ruimtevaart. In Glasgow is een negende dode gevonden na het helikopterongeluk van vrijdag. Mogelijk liggen er nog meer lichamen in de pub waarop de helikopter terecht kwam. De brokstukken zijn nog lang niet opgeruimd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Een helikopter van de Schotse politie stortte neer op een druk bezocht café. Het afgelopen jaar is een recordhoeveelheid aan ivoor in beslag genomen, ruim 41 ton. Dat is 20 procent meer dan in 2011, zo meldt het Wereld Natuurfonds. Daarvoor zijn 6 tot 7.000 Afrikaanse olifanten gedood. Ivoor gaat via de illegale handel nog steeds vooral naar Azië, met name naar China en Thailand. De vraag daar neemt nog altijd toe. De stroperij is vooral een probleem in het midden van Afrika. Daar daalt de olifantenpopulatie jaarlijks met 5 procent. In Rotterdam hebben gisteravond honderden mensen meegedaan aan een spontane herdenking van acteur Paul Walker. Die kwam gisteren om bij een autoongeluk in Californië. Hij was bekend van de filmreeks The Fast and the Furious. Fans reden in een stoet van 10 kilometer naar stadion De Kuip, waar een minuut stilte werd gehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen bij 1 tot 4 graden. Er kan mist ontstaan, die lost in de morgen vrij snel op. Overdag regelt zon en droog bij 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Het is maandag 2 december. Goedemorgen. U hoort straks van onze correspondent het laatste nieuws over de demonstraties in Kiev... tegen de Oekraïnse regering en over het treinongeluk in New York. Op iets meer te weten te komen over het vertrek van de Russische diplomaat Borodin. Haagse redactie is aan het navragen. Op internet wordt de identiteit van kinderen steeds vaker gehackt. De kinderombudsman trekt aan de bel. Ik spreek hem zo, dadelijk om half zeven. Ik praat erover door met een hoogleraar die gespecialiseerd is in de online identiteit. Op Marcel Brillen in Den Haag hoop ik te horen of het deze week wel tot een pensioenakkoord komt. En Marno Remmers is vanochtend langs de A2, Marno. Dat wordt langzaamaan rijden richting Utrecht. Een langzaamaan actie van pomphouders uit de grensstreek. Zij denken het loodje te leggen als het ongelode spul straks op 1 januari weer duurder wordt. En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen van Crystal.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 Uit over zes u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. In de thaise hoofdstad Bangkok gaan de protesten de tweede week in. De afgelopen dagen probeerden demonstranten overheidsgebouwen binnen te dringen. Confrontaties met ordentroepen hebben tot nu toe vier levens geëist. De demonstranten richten zich tegen de regering van premier Shinawatra. Ze zijn vooral de corruptiebeu, zegt de professor van de thaise Chukalongkorn Universiteit. De people just want to show or to express they're willing to, I mean, to stop corruption, to stop misconduct in the government. Which I agree that there are some kind of thing like that too. In Kiev, Oekraïne, is het vannacht rustig gebleven op het centrale plein. Laatste dagen is daar flink gedemonstreerd. Zo'n 300.000 van die demonstranten eisten gisteren... het vertrek van de president Janukovic. want die weigert toenadering te zoeken tot Europa. Een van de oppositieleiders is de wereldkampioen boksen Vileti Klitschko. The people don't trust anymore the government, don't, don't trust anymore the president. We see how many hundreds of thousands people come in the street uh, to say we don't believe the government, we don't believe the president. We, we want to live in European country. Klitschko dus. Maar voorlopig is Oekraïne geen Europees land en dus zijn er voor vandaag en ook de komende dagen meer demonstraties aangekondigd. Bij het treinongeluk in New York zijn gisteren tenminste vier doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Correspondent Wessel de Jong over de mogelijke oorzaak van het ongeluk. Het verhaal van de machinist is nog onduidelijk. Hè? Heeft hij te laat geremd of hebben ze een remmen geweigerd? Want ze zouden echt de noodremmen hebben opgegooid in die bocht. Nou, dat zal moeten blijken als ze de zwarte doos van die trein gaan analyseren. Maar de spoorwegautoriteiten die zeiden al, ja, dat kan nog wel eens eventjes gaan duren die analyse. Die mensen hebben ernstige verwondingen opgelopen, maar die zijn niet levensbedreigend. Raas van motoren gisteravond in Rotterdam onder meer. Fans van de overleden acteur Paul Walker hielden daar een herdenkingsoptocht. Walker is bekend van de Autorace filmserie The Fast and the Furious. En het was druk bij de herdenking. Initiatiefnemer Luc Metz gisteravond op Radio 1. Ja, wij hebben een uh, grove schatting uh, tussen de vijf en de 600 auto's. Toch wel een mannetje of duizend. Vanochtend kreeg ik uh, van iedereen uh, te horen van, dit is dat het gebeurd was. En uh, ja, dat is voor ons toch wel een schok. Ja, toen uh, hebben we gewoon besloten met een groepje vrienden... van joh, zullen we een ritje maken ter nagedachtenis van hem. Ja, dat is uh, flink uit de hand gelopen, zeg maar. Kilometerslange optocht van een snelle auto's was het resultaat. En bij het Feyenoordstadion hielden de walker fans een minuut stilte. Een Amerikaanse acteur kwam dit weekend om het leven bij een auto-ongeluk. China gaat naar de maan. Althans, het land lanceerde gisteren een raket richting dat hemellichaam. Het aftellen in het mandarijn... Gaat ongeveer zo. 4, 3, 2, 1, En ja, dan ging hij de eerste Chinese maanraket met een robotverkenner. De verkenner, Youtoo genaamd, gaat bodemonderzoek doen. En China hoopt dan mineralen en metalen te vinden die schaars zijn op aarde. En meer Chinees getint nieuws, want de reuzenpanda die in augustus werd geboren in een dierentuin in Washington heeft gisteren de naam Baobao gekregen, schat of kostbaar betekent dat. Volgens First Lady Michelle Obama staat het beertje symbool voor de goede band tussen China en de Verenigde Staten. We are thrilled to welcome this little cub, a cub who exemplifies both the common bond between our nations and the bright future of this magnificent species. And that's a lot for a little bear. Maar ik denk dat ze De naam van de jonge panda werd bekendgemaakt op de honderdste dag na de geboorte. Dat is gewoon in China. Het vrouwtje kreeg de naam via een internetverkiezing en ruim 100.000 mensen brachten hun stem uit. Eerste blik in de kranten, eerst maar naar trouw. Uh, die opent met de demonstraties in Kiev. Grote foto op de voorpagina. Van een demonstrant die centraal staat daar met in de ene hand kettingen en de andere hand iets wat hij in de gezichten spuit van de oproerpolitie waar hij tegenover staat. Op de achtergrond een uh, grote gele bulldozer, helemaal uh, bezet door demonstranten. Ook die staat recht voor die oproerpolitie. Keiharde confrontatie in Kiev is de top. Dit is geen demonstratie, dit is geen actie, dit is revolutie, zegt een oud-minister van Binnenlandse Zaken. Amper twee dagen na de voor Oekraïne dramatisch verlopen eurotop in veel nieuws... is de hoofdstad Kiev nu uh, daar de vlam in de pan geslagen. AD opent met de geheime dienst. De geheime dienst werft student als informant. Betrokkenen voelen zich geïntimideerd door de AIVD. Volgens de AD uh, ronselt de AIVD informanten onder studenten. De geheime dienst gebruikt hen onder meer voor inlichtingen over het buitenland... of studentenprotesten in eigen land. Dat blijkt uit onderzoek van de krant. Sponkskrant opent ook al met de AIVD. AIVD hekt nu al zoals het straks mag, is de kop boven het artikel. Het loopt vooruit op de commissie Dessens, die adviseert vandaag. En de verwachting is dat de, het advies luidt dat de wet modernisering behoeft. Zal al naar de Telegraaf. Buikpijn van zorgrisico's. Grote kop boven het artikel. Honderdduizenden patiënten hebben de grootste moeite om het verplichte eigen risico aan hun zorgverzekeraar te betalen. Per dag melden zich honderden mensen daaraan voor een betalingsregeling. Verder veel foto's op de voorpagina over eh, voetbal. Met name Feyenoord PSV. Voor op de Telegraaf een zeer zuur kijkende koku. Zochtend van 6 tot half 10. Wakker worden met het NOS Radio 1 Journal.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 one more promise i couldn't keep it seems no one can help Sol Asylum hoort u met Runaway Train door naar het wegverkeer. Dat krijgt hem vanochtend te maken met belemmeringen. Bijvoorbeeld op de A2 in Limburg. En daar is Maino Remmers. Maino, morgen. Oh, inderdaad, goedemorgen. Kelpen Olerja. Oh, dat is de oprit-afrit oprit, waar ik nu sta. Uh, iets naast die oprit bij de A2 is onder andere een auto geparkeerd. Een pick-up truck met een uh, aanhanger. Daarop staat te koop tankstation. Klanten, geen... Personeel genoeg. Vraagprijs tegen elk aannemelijk bot. O jee, zo erg? Ja, zo is dat, dat is een beetje de toonzetting van vanochtend. Ze komen trouwens niet alleen uit Limburg om, maar ook Noordoost-Groningen... en ook de provincie Zeeland en Brabant. Maar dit zijn de Limburgers. Eh, onder andere Frans Wekers. Wie is dat? Frans Weker, dat staat in onze minister. Oh, omdat dat er onder... oh, ik bedoel, daarmee de staatssecretaris. Kan... Ik dacht even, zo heet de pomphouder. Nee, nee, nee, want die kan de tank zo'n kopen, nou. Oh. Voor een appel en een ei. Oh, daarom hebt u zijn naam erop gezet. Daarom heb ik je naam, want ik had gedacht dat die meegaat, want die woont hier in Weert... Ja. Of heeft hij gewoon geloof ik, maar hij komt schijnbaar niet, want hij heeft het niet nodig, hij moet elders, moet hij zijn. Ja. Er staat nog een aanhanger, want ja, het wordt een langzame actie met een aanhanger dus. Accijnsverhoging dood voor de Nederlandse pomphouders. Duitse collega's zeggen danken. dat is uw aanhanger. Ja, duidelijk. We hebben een beetje, zijn een Waar heb een je het piep... tankstation trouwens? En kijk aan, aan de Holstraat. We zijn een beetje creatief geweest en willen een signaal zetten uh, richting uh, Weekas. Want meneer Wekers, die heeft ook een brief geschreven. Ik heb uh, meneer Wekers uh, uitgenodigd bij de BOVAG. Of mensen de BOVAG heeft meneer Wekers uitgenodigd. Geen commentaar. Uh, wederom is zij uitgenodigd om vandaag uh, commentaar te geven. Weer niet thuis. Ik denk dat nu natuurlijk iedereen in Duitsland gaat denken Dat is luidelijk. Zeker. Ja, dat is zeker in kerkraad echt. Nou staat er op een aanhanger. De Duitse collega's zeggen danken. Toch, dat schiet ook. Duitse collega's, ja. ja toen ondersteunen. Ja, toen ondersteuning. Dat ja. is zo schade wat zich hier afspeelt aan de grenzen. We kunnen het trouwens ook gewoon in het Nederlands doen, geloof ik, hè? Ja, ik kan uh, vrijwel zeer goed uh, <laughs> Nederlands uh, spreken met zoveel Duitse konden. Ja. Moet ik nog even zeggen dat u trouwens wel een soort kleding aan... Wat hebt u nou aan? Een soort korte broek, een wat is het? Lederho Die, lederhoze. Lederhoze. Die ledenhoze. Oog, oh, natuurlijk, ja. Ja, maar waarom doet u mee met de actie? Want u spint er toch garen bij. U gaat er toch geld aan verdienen? Ja, maar we verdienen zoveel so geld. We weten an oh, niet meer wohin daarmee. Dat is ons probleem. Aan de andere kant van de grenzen. Je kunt toch niet te veel geld verdienen? Ja, ze uh, weten gar niet wat zich hier afspeelt. Veel te veel geld. Veel te veel geld verdienen wir. we. we kunnen het aan de holländische banken geven. Vielleicht brauchen die nog wat. Ja, dat is wel een goede lezing. misschien. Maar u bent er dus echt om de collega's te ondersteunen, dat is het? Ja, ondersteuning. Ja. ja. Omdat ze toch wel voelen dat de, de dicht nabije buur euh, goed benadeeld wordt. Althans, zo zien de pomphouders het. Uh, maar ja, uh, dat gaat toch gewoon door aanstaande januari? Ja, daar ga ik vanuit. Ik wil... Euh, Wat gaat ik, u Klas, weet ik zei. er... Ik weet geen altijd dat u zegt van... Uh, we gaan het niet doen. Nee. En heeft centjes nodig. Dus wat is makkelijker dan de pompstationhouders elke keer het nek om te draaien. Ja, het is natuurlijk aan de andere kant ook een beetje raar. Hè? Want zeker mensen die in de grensstreek wonen... Ja, die, die, die hoeven maar een klein stukje te rijden om dan veel goedkoper te kunnen gaan tanken. Wat wordt het verschil ongeveer? Nou, wat, wat, wat ik begrijp wordt het verschil euh, pak weg 15 cent op diesel wat een goed, goede is als in uh, Nederland. Uh, de benzine zal duiken naar 20, 25 samen denk ik. Dus ja, dat leuk. Even de actie zelf, want we verzamelen hier nu op een soort parkeerterrein... vlakbij de brug, het viaduct over de A2. Het wordt al langzaam aan actie richting Utrecht, dacht ik. Richting Den Haag. En daarna Den Haag, ja, want de ja, eerste stop is Utrecht, toch, de A12? Ja, ja, heb ik ook zo begrepen. Daar komen ze allemaal bij elkaar vanuit Noordoost, Groningen, Drenthe. Hoe hard gaan jullie rijden? Nou, uh, ik denk 60 kilometer per uur of zoiets. Ja, en daar moeten wij dus langzaam achteraan tuffen. U bent gewaarschuwd via Maino Remmers aan de A2 in Limburg. Straks meer van hem. Ga naar Rome, want paus Franciscus krijgt daar vandaag een Nederlands bezoek. Onder aanvoering van kardinaal Eijk bespreken de bischoppen in Vaticaanstad... de situatie van de katholieke kerk in Nederland. Belangrijke thema's zijn ontkerkelijking... en de noodgedwongen sluiting ook van kerken.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 Meer hierover vindt u op onze website nos.nl daar onder andere het volledige interview met Antoine Baudin. And the war is on Red Van Daryl M. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Klassieker in de Kuip tussen Feyenoord en PSV eindigde in een 3-1 overwinning voor de Rotterdammers. Voor Feyenoord scoorde Pelle twee keer. En Poetius maakte het andere doelpunt. Ruim een half uur voor tijd werd de PSV op Bruma met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Weer een nederlaag, dus voor PSV coach Koku. Toch was hij niet te ontevreden over zijn ploeg. Ik heb hiervan gezien in de blijvende strijd van, van alle spelers, het hele team.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 Ja, daar hebben we ook steeds op gehamerd als, als staf zijnde. Uh, waarom komt zo'n goed resultaat? Ja, je kan 2-1 winnen, maar dat kan je ook geluk hebben. Maar tegen Barcelona en daarvoor de wedstrijden hebben we dat uh, ook laten zien... dat we met goed voetbal uh, de winst kunnen pakken.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 Eigenlijk is het donderdag al begonnen. Spelen wel aardig, maar we gaven tot de tweede helft drie, vier kansen weg. Die scoorden ze niet. Nou, vandaag geef je ook drie, vier kansen weg. Totaal onnodig. En ze scoren drie keer. Maar daarnaast heb je zoveel mogelijkheden gehad om die wedstrijd eerder naar je toe te trekken. En zij scoorden op de juiste momenten. Nou, NEC heeft met een tomeloze instelling gespeeld. Dus dat is ook een kwaliteit. Maar ondanks dat hadden wij vandaag niet uh, mogen verliezen. Vitesse blijft aan kop in de Eredivisie. Arnhemmers wonnen in eigen huis eenvoudig met 3-0 van Cambuur. Vitesse heeft nu 30 punten uit 15 wedstrijden. Op twee punten gevolgd de Ajax. FC Twente staat de derde op drie punten achterstand. In de Engelse Premier League is de trainer Martin Jol ontslagen bij Fulham. Ontslag volgt na de vijfde competitie van Fulham op rij. Zaterdag tegen West Ham United. René Meulensteen, de voormalige assistent van Alex Ferguson bij Manchester United... neemt de functie van Martin Jol voorlopig over. En Epke Zonderland en Ranomi Kromovi Jojo kunnen hun titel van sportman en sportvrouw van het jaar op 17 december prolongeren. Ze zijn ook dit jaar genomineerd voor de verkiezing van NOS, NOC, NSF Sportgala.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 Ging. Honderden pro-Europese betogers in Oekraïne... hebben de nacht doorgebracht in het stadhuis van Kiev. Ze drongen gisteren in het stadhuis binnen door ruiten in te gooien. Met meubels hebben ze de deuren gebarricadeerd. De mensen buiten op het onafhankelijksplein... hebben tenten opgezet en ook barricades opgeworpen. Ze eisen het aftreden van de pro-Russische president Yanukovych.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 Komende nacht gaat het, het vriezen, later ontstaat ook mist. Overdag is het bijna overal grijs door bewolking, nevel of mist. En het wordt dan morgen 3 tot 6 graden. Maar eens kijken op de weg. John Hoka bij de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Nou, wat nou, wordt dat spits, John? Ja, nou, het wordt een normale ochtendspits. 250 kilometer, verwacht rond half negen. Er staan nu files op de A7 uh, richting Amsterdam... bij de afwitweide Warmer, 4 kilometer. A8 naar Amsterdam, 3 kilometer bij Oost-Zaan. En een korte file op de A15 richting Europort... bij knopend bij de Luxstad, 2 kilometer. Ja, hoorden we net van Marno Remmers, onze verslaggever... al dat we moeten rekenen met acties op de A2 van de pomphouders. Kijken jullie daarnaar?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 10 minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Straks meer van onze correspondent over het treinongeluk in New York. Nu eerst aandacht voor uh, kinderen, kinderen op internet. Want er is te weinig aandacht voor kinderen van wie op internet de identiteit wordt gestolen. En die daarmee dan ook het slachtoffer worden van pestgedrag. Bijvoorbeeld omdat andere kinderen in hun naam rare Facebook-profielen aanmaken. Of vreemde commentaren achterlaten. Dat vindt de stichting Mijn Kind Online. En de kinderombudsman wil dat probleem gaan onderzoeken. Mark Dullard, kinderombudsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u enig idee van de omvang van dit probleem? Gebeurt het vaak? We, we hebben meerdere klachten gekregen. Maar dit is de eerste keer dat er echt een formele klacht komt. En dat, uh, ja, dat iemand... Echt vraagt uh, dat hier wat aan moet gebeuren. Om, er zitten hier toch wel hele grote bedrijven achter. En dat is een drempel vaak voor ouders om een uh, formele klacht in te dienen. Ja, wat zegt u? Er zitten grote bedrijven achter, dus het gebeurt structureel dan? We hebben meerdere klachten gekregen, maar het is de eerste keer dat we een klacht krijgen van deze grote omvang. En dat men ook daadwerkelijk uh, doorzet. Dus wij openen nu een onderzoek en uh, wij willen kijken hoe.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 men reageert niet snel genoeg. Nee, maar is het misschien ook niet heel erg lastig voor die bedrijven... om te herkennen dat het inderdaad dan om een valse identiteit gaat? Nou ja, goed. Als er dergelijke serieuze meldingen zijn... zoals nu is gebeurd, dan moet erop gereageerd worden. En de ouders moeten ze wat door een oerwoud van regelingen heen... en krijgen gewoon niemand te pakken. Dus dat is niet goed. Nee, goed. zegt de verantwoordelijkheid van die bedrijven, die moeten ze opnemen. hoe is het met de verantwoordelijkheid van de kinderen zelf en de ouders? Zijn zij niet te slordig met hun profielen en hun wachtwoorden? Als ik kijk naar, het, uh, naar dit geval van het jongetje Freek. Ja, het is gewoon een heel onschuldigend Twitter-account. Het jongetje was geïnteresseerd in, uh, in atletiek en uh, had daar iets over op YouTube gezet. Nee, dit is echt een geval van cyberpesten, dan een hele erge vorm. Dat iemand er gewoon met jouw identiteit vandoor gaat. <tiek> maar het heeft niks met slordigheid te maken uh, in deze. Nee, maar dan, dan geeft het dus aan dat het te makkelijk is. Dat je te makkelijk zo'n identiteit kunt overnemen. Dat, dat klopt en dat gebeurt uh, veelvuldig. En ik wil dan ook met, uh, met deze social media bedrijven aan de tafel gaan zitten... dat er toch een betere regeling en een betere zelfregulering uh, moet komen. Dat is natuurlijk te gek. Want ik bedoel, we hebben uiteindelijk wel te maken hier met het recht op privacy. En uh, ja, de aanpassing van eer en goede naam. Hè? En dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. En als dat zo makkelijk uh, zou kunnen bij traditionele media als tv of een krant... Nou dan, uh, uh, dan, stond de telefoon rood. En blijkbaar is het hier tot nu toe geaccepteerd dat het zomaar kan. Hm. Dus er zullen nieuwe regels voor moeten komen. Ja, het gebeurt wereldwijd natuurlijk. En, en heeft u dan ook contact wereldwijd? want Of Facebook nou naar de Nederlandse kinderombudsman gaat luisteren? Nee, maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat als wij een onderzoek doen... Uh, bied ik dat aan, uh, aan het uh, parlement. En uh, ik zal contact leggen met mevrouw kroest de eurocommissaris die de digitale agenda heeft. Kijk, en, um, er zijn dus echt wel mogelijkheden om dit een halt toe te roepen. Maar dat is een kwestie van uh, politieke wil, of, zowel van deze bedrijven als wel uh, van beleidsmakers uh, op Europees niveau. Goed. Meneer Dullaert, de kinderombudsman, Hartelijk dank dat u, dank u. mij zo vroeg al te woorden wilde staan. Goedemorgen. Gaan we door naar New York. Want de passagierstrein die daar gisteren ontspoorde... heeft aan vier mensen het leven gekost, dat ongeluk. Meer dan 60 mensen raakten gewond... toen de wagons uit de rails liepen en kantelden. Dit is CNN. Breaking news. Het is nog vroeg in de ochtend als de passagierstrein de Bronx inrijdt. Een wijk net buiten Manhattan. De passagiers dutten nog wat in de trein als ze ineens een hard geluid horen. And, uh, ik werd wakker omdat ik voelde dat mijn lichaam in een andere hoek werd gedrukt dan normaal was. Ik over in Ik hoorde het metaal schuren door de muziek in mijn koptelefoon heen. Ik had gelijk door wat er aan de hand was. This is breaking news from Channel 7, Eyewitness News. And een good Sunday morning on this Sunday after Thanksgiving to you. breaking news all morning on Eyewitness News. A terrible train treinaccident in de Bronx. Niet alleen de passagiers schrikken wakker, ook omwonenden. zitten rechtop in hun bed. I wilde to sleep late, but at 7:15 I heard this horrible whooshing sound, kind of like a plane Het or it was very disturbing, very loud. Alle hulpdiensten snellen naar de plek van het ongeluk en treffen veel gewonden over a dozen people, kind of off to the side Definitely passengers with minor injuries floor major injuries blood on the stretchers being taken away. de gouverneur van New York Andrew Cuomo houdt een persconferentie en meldt al snel vier doden speculaties over de oorzaak doen al snel de ronde deze passagier zegt dat de trein veel te snel ging. Deze CNN-verslaggever hoorde dat de remmen misschien niet werkten. A law enforcement source tells CNN that the operator of the train says that he tried to apply the brakes, but that the train did not stop. gouverneur Cuomo wil niet speculeren. Eerst moet er een onderzoek komen. We don't know exactly what happened. The NTSB is on its way do a thorough investigation en we'll wait to see what the NTSB says before speculating as to any causes. Na zeven uur spreek ik onze correspondent in Amerika. Wessel de Jong. Hij heeft dan het laatste nieuws over het ongeluk. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Epke Zonderland maakt opnieuw kans op de titel Sportman van het jaar. Gisteravond werden de drie genomineerden bekendgemaakt.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 is de grootste Nederlandse schaatser bij de vrouwen. En ook in de categorie sportploeg van het jaar... zijn er drie nemen. Dominaties, de beachvolleyballers... Alexander Brouwer en Robert Meuwsen. de roeiers in de vier zonder en de mannenachtervolgingsploeg van Koen Verwij, Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Daar is hij weer. 17 december, dan wordt bekend wie de winnaars zijn. Richting de A2, want er is actie vandaag... door de pomphouders, zijn Mino Remmers... Die gaat dat volgen? Of is het al aan het volgen, Mijnen? Stapvoets. Ja, stapvoets. Uh, Marcel, heel erg langzaam in de buurt van Weert. Want uh, ja, de actievoerders zijn inderdaad uh, al de weg opgegaan. De pomphouders uit de grensstreken. Onder andere ook uit Limburg. Maar ze rijden ook vanuit Zeeland en andere delen. Uh, vanochtend kwart over zes kwamen ze bij elkaar, de actievoerders. Vlak voordat ze de weg opgingen. Roger Smeets. Hallo, we hebben elkaar gesproken. Geweldig dat jullie meedoen. Roger Smeets, hi. Geweldig. Hi. Roger Smeets, hallo. Geweldig dat jullie maar meedoen. Roger Smeets is aankomen rijden met een aanhangwagen waar zelfs een complete tank op staat. Zoals je die op het tankstation vindt. Een oudje. Diesel staat erop. Laat ons niet stikken, help ons de economie op te krikken. Het zwaailicht brandt op zijn bus die ervoor zit. Ik nog strijdwilliger zijn dan wij in deze... Dus ik zou zeggen, allemaal achter elkaar aan, want we zitten een beetje in de tijd. We gaan tussen de 70 en 75 rijden. En uh, de volgende stop is achter Eindhoven in Boksel. Jawel. Boksel. Nou, goed. bepaalde uh, de of. Dat maakt niet uit, gewoon aan. Nog eens eventjes aan meneer Smeets vragen. U bent de actieleider vanuit het zuiden? Ja, ja. Met samen met zenker van Oppen. Ja. Houden ze ook, hè? Waar ja. zitten jullie ja. precies met de zaak? Marie Hoop. Marie Hoop, Limburg. ja. ja. Dus Duitsland is vlakbij voor de klant? Heel vlakbij, loopafstand. Ja. Ja. België ook. En in België is de cheque ook veel goedkoper, hè? Helemaal, ja. Helemaal is gewoon uh, tabaktoerisme geworden. Ja. Scheelt hoeveel ook weer? Ah, goed, een, een pot, uh, pot Westpak. Uh, die kost €7,50 in België. Die kost uh, 12,50 in Nederland. Ja. Heel duidelijk. Ja, jullie merken dat dat allemaal in België wordt gekocht. Ja, vanaf 1 januari accijnsverhoging. Hoeveel gaat dat ook weer schelen? Vijf uh, cent op de diesel, zeven cent op LPG. Maar daar hoort de prijsindexatie en de BTW ook nog bovenop. Dus het, heeft, het loont om uh, eventjes uh, naar de buren te rijden? Ja, absoluut. En, dus de, de, de, de, het was steeds groter, een stukje uh, tanken in het buitenland. Het weglek-effect waar we gaan voor vechten. Nou staan hier ook mensen die hebben echt een familiebedrijf... doen dat al uh, van vader op zoon. Uh, er zijn zelfs ook tankstationhouders... die vandaag moeilijk mee kunnen uh, met de actie... omdat ze gewoon geen personeel hebben die de zaak overneemt. Ja, helaas zijn er dat ook velen. Velen die inderdaad al geen personeel meer hebben... dus niet meer weg kunnen op de zaak. Um, ja, dan, dan heb je dus een probleem... en kun je niet met ons mee. Ze steunen ons wel allemaal. Zitten allemaal voor de televisie en bij de radio. Maar uh, ja, goed, wij gaan, uh, wij gaan ervoor en daarna. Uh, het is een actie niet alleen vanuit Limburg, Zeeland heb ik begrepen... ...Noordoost-Groningen, Drenthe, allemaal langzaam in een slakkengang naar Den Haag. Inderdaad, inderdaad. Langs hoeveel bent u dan zo ongeveer? Honderd uh, hebben toegezegd om mee te gaan. Ja. Zou dat nog iets uithalen? Wij hopen het wel. Want het is toch al lang besloten eigenlijk? We doen er alles voor. We gaan er gewoon voor. En de Eerste Kamer moet zich nog over buigen over dit akkoord. En misschien dat de Eerste Kamer dit keer is de eerste keer een nee zegt in plaats van een ja. Tegen dit belachelijke Weglek effect. Weg-lek-effect Weg van benzine onder andere. De zwaarlichte branden, ze draaien zo ongeveer nu de A2 op. Langzaam rijden wij richting Bokstel en daarna richting Utrecht. Onze Hoka bij de AWB is er iets te merken, John, al van die acties op de weg? Nou, op dit moment is het nog een redelijke uh, normale spits hoor. Marcel, 24 kilometer op de A28 naar Utrecht. Wel bij de Amersfoort-Vatwoestel, 3 kilometer. Ik weet niet of dat met de acties te maken heeft. Nou, verder de langste files op de A7 richting Zaandam. Bij de af en toe bij de 5 kilometer. En verderop ook nog een keer 5 kilometer bij Kroopend-Zaandam. Klaaf hoorde u van The Outfield. In de grootste democratie ter wereld, India, komt met hoge snelheid een man op... die voor grote veranderingen kan gaan zorgen bij de komende verkiezingen. Die zijn pas in het voorjaar, maar het lijkt spannender dan ooit te worden. Volgens Narendra Modi moet alles anders. En zijn boodschap komt aan, hij gaat in de peilingen ruim aan kop. Dit weekend voerde hij die campagne in New Delhi. En dat is de woonplaats van onze correspondent, Lucas Waagmeester.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 ja, hij durft hier wel. Hij begint uh, zelfs stemmetjes te doen. Hij begint uh, Sonja en Rahul Gandhi na te doen. De kopstukken van de Congrespartij. En uh, de mensen moeten er verschrikkelijk om lachen. Dat is vrij ongewoon in de Indiaanse politiek. Dat een politicus zo eigenlijk staat te dollen met de tegenpartij. Hij zegt uh, die uh, voedselprijzen die gaan maar omhoog. Mensen hebben niks te eten. Maar Sonja en Rahul Gandhi...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 De AIVD ronselt informanten onder studenten. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat de geheime dienst... hen gebruikt voor inlichtingen over het buitenland... of studentenprotesten in Nederland. De studenten voelen zich vaak overrompeld en geïntimideerd. Studenten die het AD heeft gesproken werden benaderd door iemand... die zich in eerste instantie uitgaf voor een ambtenaar van Middellandse Zaken... In 1981 kreeg de geheime dienst al kritiek op het ronselen van studenten... maar blijkbaar is de dienst er niet mee gestopt. De Volkskrant komt met een analyse over de AIVD... naar aanleiding van de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. De krant vraagt zich af of de AIVD zonder aanzien despersoons... in allerlei webfora mag inbreken... De commissie Dessens komt vandaag met het antwoord op die vraag. Volgens de krant zal die commissie waarschijnlijk voor een modernisering van de wet pleiten. Straks mogen de inlichtingendiensten overal op dezelfde manier zoeken, namelijk ongericht. Dat betekent dat iedereen op een forum mag worden onderzocht door de AIVD en niet alleen verdachten. Honderdduizenden patiënten hebben de grootste moeite om het verplichte eigen risico aan hun zorgverzekeraar te betalen. Volgens De Telegraaf melden zich elke dag honderden mensen aan voor een betalingsregeling. Het eigen risico van de zorgverzekering is 350 euro. Om het betalen makkelijker te maken kunnen klanten van een aantal zorgverzekeraars afspraken maken over gespreide betaling. De Raad voor de Rechtspraak ziet niets in het plan van het kabinet om mensen die veroordeeld zijn al vast te zetten voor het hoger beroep, schrijft Trouw. De rechters vrezen dat het risico zo groter wordt... dat mensen onterecht van hun vrijheid worden beroofd. In hoger beroep kunnen ze immers nog worden vrijgesproken. De raad wijst erop dat een van de grondrechten... in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is... dat je onschuldig bent, zolang het tegendeel nog niet is bewezen. En met een hoger beroep is het definitieve oordeel er nog niet. Op de voorpagina van NRC Next staat een foto van een vrouw... met daarboven de tekst, we kunnen niet om haar heen. En het is Lens, Inz. Inns. Ik heb iets gemist. Ik was even weg, geloof ik. En volgens de krant kan geen restaurant nog zonder haar site ins.nl. Ja, want oh. ins.nl is een restaurantbeoordelingssite. Ah. Bestaat 15 jaar. En de, beoordelingen, de oordelen komen van de eters. Elke maand trekt de site ongeveer anderhalf miljoen bezoekers. Zelfs de professionele eterins en centen kijken vaak even op deze site. Dus, oh, vandaar. Ja, ik was even, even afwezig af. nog. een paar weken. Ja. Dan moet je naar ins.nl. Blijkt. Blijkt me fijn. Ik ja. ken het ook nog niet. Goed. Straks het laatste nieuws vanuit Kiev over de protesten in Oekraïne Hoort u van onze correspondent. Blijft u luisteren. Blokkerklassiek.